Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Groningers die gisteren geen subsidie meer konden aanvragen, meld je alsnog. Dat zeggen de gemeentes daar. Of ze dan ook alsnog subsidie krijgen, dat weten die gemeentes nog niet. Maar ze kunnen ze wel laten zien dat er meer geld voor die Groningers nodig is. Gisteren konden ze subsidie aanvragen, maar er was lang niet genoeg geld voor iedereen. Ze stonden mensen urenlang buiten in de rij te wachten. Deze vrouw greep ook mis. Mensenlief, wat een enorme misser van de overheid weer, dit dat weer stapelt in Groningen. schromelijk. Het geld is bedoeld voor mensen in het aardbevingsgebied. Zo kunnen ze hun huizen weer opknappen. Er is zeker nog 200 miljoen meer nodig om iedereen subsidie te geven. Als Rusland Oekraïne binnenvalt, moet dat consequenties hebben. Dat zegt buitenlandminister Hoekstra. Rusland is bang dat Oekraïne meer wil samenwerken met het Westen... en het Westen is bang dat de Russen Oekraïne binnenvallen. Er staan veel Russische troepen aan de grens. De EU moet zich daar ook meer in mengen, zei Hoekstra na een gesprek in Brussel. Nou, wat er gebeurt uh, raakt natuurlijk ook rechtstreeks Europa, raakt ook aan de Europese Unie. Uh, dus ik deel uh, de opvatting dat ook de Europese Unie hier een rol in heeft. Dus daar hebben we natuurlijk ook met elkaar contact over. Meer hierover in onze podcast: Lang verhaal, kort. United Airlines cancelt vluchten omdat te veel stewardessen en piloten ziek thuis zitten met corona. 3000 van de 85.000 personeelsleden zijn positief getest. Op vliegveld Newark melden bijna een derde van de werknemers zich ziek. Ook andere maatschappijen houden om die redenen vliegtuigen aan de grond. En de thermometer blijft elke dag in de enkele cijfers hangen, maar dat maakt Bram uit het Brabantse Asten. Niks uit, hij is tien en loopt het hele jaar in een korte broek. Ben je gek? Nee. Ja, het is niet voor niks, hij zamelt er geld mee in om wensen te vervullen van mensen met kanker. En hij heeft al 1600 euro opgehaald. Ik vind het al vet, want mijn meesters die hadden ook een keer een actie gedaan dan. En die hadden allemaal 150 euro opgehaald. Ja, zijn klasgenoten lopen ondertussen in wanten en dikke jassen rond. Ik vind het wel heel gek, maar ik vind het ook wel goed wat hij doet, zeg maar. Zo steunt hij het goede doel. En zit hij niet af en toe te klappen tanden, dat het een beetje afleidt? Nee. Heb ik het weer nog te trekken? Buien vannacht naar het zuidoosten van het land. Koelt af tot rond het vriespunt. Morgen in het zuiden nogal de regen. In de rest van het land droog. Af en toe een zonnetje en 7 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed. your soul.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 Punt 9.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 It's to me, and if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth? I'm <laughs> d d d d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 Oh, Is a part of life's imperfections. On after years, is it so?